We gaan verder, zoals jullie zien, ik weet niet of jullie opletten, dat is niet zo belangrijk, maar ik zelf heb opgelet nu, dat ik uh, was waste mijn handen niet voor het eten. Ik ate, heb brood gegeten met vlees. Met en ik waste mijn handen niet. Zo so doe ik ook veel andere dingen niet, en ik terf dat en dat, terwijl ik mij pas nu echt Jood voel. Nu ben ik echt hier Ik bedoel, voel ik me bedoel als nooit tevoren zo dicht bij het Joodsein zijn betekend eenheid proberen naast te schrijven met Hashem Wat betekent dat? Was je handjes is een toevoeging bij de Torah van de rabbis of je handjes wast of niet, je komt voor geen millimeter verder tot de schepper. Of je wast of niet. Als je handen zijn vies, um, in modder of iets anders, of je... Maar uh, als ik bijvoorbeeld in de tram rijd, en ik hou me vast aan een duur of iets anders... Dan was ik wel mijn handen. Of, dat eh, ik heb zo'n zo zo ding. Mevrouw geeft het ook zo aan mij. Zo'n zo gel. Reinigende gel. Dan altijd doe ik dat. Direct. Ben ik erg zorgvuldig daarvan. Om met daarmee. Want dan, dan kan ik bacteriën oplopen. Maar, als je de normale handen heeft. Je hoeft niet heel telkens speciaal gaan. Handen wassen omdat die rabbies hebben dat voorgeschreven. Goed opletten. Maar de Torah, want de Torah moet je naleven, en niet de bedenksels van de Rabbis. Vele dingen hadden ze gedaan, speciaal met een bepaalde opzet voor een bepaalde termijn, voor een bepaalde tijd. En zij hadden goed bedoeld, het is niet dat zij wilden dat iets. Maar het heeft niets te maken met het dichtbij of, of dichtbij komen tot de schepper door het handjes wassen. Absoluut niet. Wat staat in de Torah moet je wel naleven. In de Torah staan dingen wat kosher is, wat niet kosher is. In de Torah staat wat kosher is. Welke dieren zijn kosher? Dus dieren betekent vlees. dieren die ze die gesplaiten hoeven hebben, ja, en herkauwen, die kunnen herkauwen. dat is, die moet je eten, die mag je eten. Zij die dat niet, hoeven, niet hebben, of de ene hebben, de andere niet hebben, zoals varken, de ene heeft, de andere niet, dan mag niet. Konijn mag niet. Dat moet je wel, daar moet je aan houden. Want dat is de Torah. Waarom is dat zo? En ook dat moet je weten. Niet dat dit daar beestje die varken is vies. Is of die konijntje is, is arm. Konijntje is, is deugd niet. Is minder waardig. Minder waardig begrijp je. niet gewoon, want het is een konijntje, is arm konijntje. Niet dat die minder is, anders is. Dat wij discrimineren. Dat de Torah discrimineert dat konijntje. Nee. De Torah vertelt dingen, wil ons brengen tot in overeenstemming, in overeenkomst naar eigenschappen. Niets anders. Dus de Torah zegt zo. So, ik Hashem, ik ben de Gever. Jullie die de Torah leren, jullie die zelf Jood noemen, in de mens, elke mens die heeft Jood in zichzelf. Jullie die Jood zijn, dus die voelen, die willen. Die willen overeenkomen eigenschappen met mij. Dus jullie hebben de, wet, de eigenschap van geven. Willen we die, jullie willen deze ontwikkelen in jezelf. Om dat te doen, moet je dan ook overeenkomen eigenschappen ook wat je eet. Maar dan niet omdat die arme beestjes minder zijn of die, die moet je dan haten of zo. Of je zegt, oh, die varken oh, eh, vreselijk. Nee, absoluut niet. Moet je kijken naar een varken, net zoals je kijkt naar een andere, naar een gazelletje. Op dezelfde manier als allemaal dingen, allemaal beesten van de schepper. Allemaal is de schepper heeft geschapen. Alles wat buiten mij is, goed. Wat de schepper heeft geschapen. Het enige is, wat de Torah ons zegt, niet varkensvlees eten, of andere, andere dingen, andere beesten die dan betekent, dat die, die dieren, die diersoorten, die behoren bij de kilim de Kabbalah. Ja, dus ook net zo dieren zijn ook opgebouwd, zo kilim van het geven, kilim van het ontvangen. Nou, dan moet je, moet je eten alleen die dieren die vlees van die dieren eten, die ook op, het schaal, op de schaal van de tien spiroden, van de beesten, die ook bevinden zich in de kilim van het geven. Dat zijn de dieren die wij weten, schapen, koeien, etc. Et Terwijl de anderen, die zijn uh, kilim de Kabbalah. Dus als je eet die varken daarom, dan betekent dat het jijzelf zelf veroorzaakt, als het ware, die, die discrepantie, dat, is, dat past niet bij jou als jood, als gever. Maar de varken wil ontvangen. Daarom wordt gezegd ook dat aan het einde der de varken wordt, zal ook eh, kosher zal worden. Ja, maar de Martikoen. Dan zal alles gecorrigeerd zijn, ook de kilim de Kabbalah. Zo ook met het vis. Met vis kan je ook vis eten, alleen vis die schubben, heet, schubben heeft en vinnen. Nou, die twee. Als het één of een ontbreekt en één daarvan ontbreekt, dan mag je niet eten. Paling bijvoorbeeld, mag niet weten. Heerlijk. Mm -hmm. Maar mag niet. En dat handhaf ik wel. Waarom? Nog een keer, omdat vanwege de overeenkomst naar gaat. Maar anders niet. Schita, goed opletten. Dat ritueel slachten, dat kan je nergens vinden in de Torah. Dat hebben de rabbis bedacht... Goed bedacht, dat is goed, dat is goede, goede, goede, goede dingen wat ze hebben gedaan. Ten eerste, waarom hebben ze zo geda gedaan? Moet je niet denken dat, dat zij, dat zij, dat slacht een beest op een, uh, liefdadige manier. Je, op een manier dat een beest dat, uh, niet voelt en allerlei comedie wat ze dan zeggen. Nou dat, absoluut niet. Zij hadden het zo gedaan, andere, andere voorschriften wat zij hadden gedaan. Dus ik vertel de waarheid, want dat is, dat is alles wat wij leren, dat is de, de leer van de waarheid. Dus ik moet ook de waarheid vertellen uh, wat ik vertel. Onbedekt en uh, op, een, op een manier zoals het is. Ja, ik kan niet uh, comedie spelen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat op die manier gemaakt, gedaan dat de Jood niet gaat naar een, naar een gooi, naar een niet-Jood om samen met hem te eten. Begrijp je? Zij wilden het Joodse volk, en dat correct, ze wilden het Joodse volk afschermen. Een soort Een soort onzichtbare ghetto van te maken. Dat, dat zij zullen niet aankomen aan de gooi. Begrijpt u? Dat is wat de hele clue Hele, wat zij hebben bedacht, de hele, dat hele systeem, hadden ze toegevoegd aan de Torah. En er zijn zoveel regeltjes. Als je weet hoeveel regeltjes mijn vader was, mijn grootvader was, uh, um, was een shochet, was ook een rabbi, een shochet van mijn moederskant. Dus was een, was een, like a, daar moet je echt speciaal. Uh, Godvrijzend zijn mensen, zij zijn Godvrijzend veel meer dan rabbis. Iemand die, die, die slacht, wie sl, die, die, die, zeggen dat, die, die slacht de dieren. Je die, die moet erg Godvrij, Godvrijzend zijn. Er zijn tien verschillende, er zijn zoveel erg minuscule, minus, mini, mini, uh, minuscule, minuscule regeltjes. Als je iets zoiets niet zo goed, goed gedaan, dat die bijvoorbeeld uh, iets doorgegeven. Uh, Gesneden had, niet, niet, of iets anders. Dat so, is treffen. dat is het niet goed, dat mag het niet. En zij zijn zo, uh, de Joden, de or the Orthodoxen, die zijn zo daarin, zo verwikkeld met dat soort kwesties, die eigenlijk, zij begrijpen dat niet meer. En dat speelt absoluut geen rol meer. Want niet dat is belangrijk, maar dan de reden waarvoor, en de reden waarvoor. Dan, kijk, je kan altijd uitwerken maatregelen van bestuur. Eh? Iemand neemt een wet, de wet aan en dan wordt er komen een normen, enorme ministerie. Die gaan allerlei maatregelen van bestuur uitwerken. of niet? Eenmaal iemand, één een gek die doet de wet, nieuwe wet of een andere toevoeging. En dan worden hele ministerie of veel. Die gaan allemaal, allemaal reguleringen doen. Zo so was het ook hier. Alle reguleringen, ze zijn over het, over het schieten, over de slachten van die, die beesten, et cetera, is ontelbaar. En dat helpt voor geen millimeter, de mens. Maar zij beoogden, de Arabisch beoogden dat, dat de Joden zo min mogelijk zullen zich mengen met de gooien. Met de niet-Joden. Er bestaat nog iets, bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Hoe, hoe naar het is. Uh, er zijn regels. Ze hebben dat regels, het ook weer van rabbies. Dat als het, ik geef het alleen aan, dat hoe dat werkt, dat jullie dat begrepen, dat het Torah bestaat en bestaan ook rabbies apart. Het is niets te doen met de Torah. Ze hebben Torah gewoon als de Torah, maar het is een heel andere uh, koek. En hou dat er goed. Het is niet de Torah wat zij leren. Ze leren de rabbinica. Joden leren de regels van rabbis, En niet meer de Torah. Ze kennen de Torah absoluut niet. Want de Torah kan, niet, kan niets begrijpen van de Torah zonder, zonder geheime Torah. Kan absoluut niets begrijpen. Nou, we er nog iets bijvoorbeeld. Een regeltje. Dat als er in de stad een Joodse bakker is, dan moet je altijd naar de Joodse bakker gaan. Om brood te komen. Of een importeur is die dan Joodse, van de Joodse bakkerij uh, verkoopt aan brood. Dan moet je altijd, wordt verplicht, een Jood, iemand die de Torah, die de, de, de wetten naleeft, die moet het altijd dat brood kopen. Maar, het is altijd maar, met die wetten van de Arabische, altijd maar, altijd heb je het, altijd een uitweg. Uit elke wet wat ze hebben, hebben ze ook de manier om dat te ontlopen goed opeten. daarom is het, is het, ik heb het alles geleerd, ik was het, maar nou, stel dat er in de stad geen Joodse bakker is, dan mag je om de hoek kopen, bij elke bakker, om de hoek. Kijk, dat is, kijk hoe hebben zij de Torah, de heilige geest, de Torah, hoe hebben zij dat plat plat gemaakt, de, het woord, het heilige woord de heilige kracht, de vuur van de Torah. Wat hebben ze daarvan gemaakt? Regeltjes. Wat dus, als het, dat, als het geen, geen Joodse brood is, dan mogen ze kopen om de hoek. Nou, dat zijn de regels. Nou, is het, is het zijn dat de regels van de Schem, van de Schepper. Daarover had ook Yeshua gesproken. Yeshua was verbonden met met, met de God zelf. Ik ben nu verbonden met Yeshua. En al een tijd geleden, Maar steeds. Dan zie ik dat het niet deugt. Het helpt absoluut niet. Andere iets. Bijvoorbeeld wijn. Wijn is. Moet je ook kopen alleen kosheren wijn. Waarom? Omdat de andere wijn misschien. De andere gooische wijn de goeie maken, zonder kashrut. Dat, dat is, misschien is dat wijn gemaakt voor de afgodendienst. Nou, het is iedereen, het is nu vastgesteld, al lang geleden, dat er geen afgodendienst bestaat. Christenen zijn afgoden, afgodendieners, nee. Ze geloven in, in de schepper, in dezelfde schepper die jood gelooft. Alleen ze hebben nog de kracht van uh, Yeshua, ook nog uh, zo'n beeld van, van Yeshua wat ze hebben, ja, terwijl een Jood, het moet allemaal geloven alleen in dat het 100% een bedrijf, de wereld is 100%, bedrijf, 100 bedrijf van de schepper. Maar ze hebben ze, maar goed, het zijn, want waarom? Uh, dan betekent dat, men mag niet niet kosheren wijn drinken. Dus er moet een, een, een stempeltje staan daar, dat het kosher is. Maar in deze tijd is er geen afgoden. Men moet, er moet geen wijn zijn die men giet op een plaats van een afgodendienst. Ja? Als, speciaal, als, een, als een wijn wordt speciaal gemaakt om een afgodendienst te doen. Ja? Gieten op een beeldje of iets anders. Dan moet je dat niet... Mag je dat niet, niet drinken. Maar nu in onze tijd is elke wijn is alleen om te drinken. Zat... er zit toch bloed in uh, Nee, nee, nee. Maar Joden drinken precies hetzelfde wijn. Hmm. Wijn mag, mag, men, mag men drinken. Maar alleen kosheren wijn. Kosheren wijn betekent onder toezicht. Hmm. Onder toezicht van de Arabisch. En dan moet je... een verschil dan kosheren wijn van niet-kosheren wijn. Absoluut niet. Maar, is het wijn? K maar qua prijs misschien. Ja, want de Rabis moeten ook natuurlijk, uh, de, de Rabis moesten betalen natuurlijk. Wat is het verschil tussen kosher wijn en niet-kosher wijn? Kosher wijn? Uh, kosher wijn. Huh? Is van Israël, van nee, hoeft niet uit Israël. Ja, weet je nog een keer? Nee, nee, nee, nee, nee. Wijn, wijn heb ik. I need, I need melk. Oké. Melk? Wacht maar even. Nee, nu niet. Dus ik spreek over wijn. Wijn mag ook uit Frankrijk komen, uit, uit Arabische landen. Wat doet er absoluut niet waar vandaan? Maar moet het onder, onder toezicht van rabbies zijn, van rabbinaat. En dan moet men natuurlijk betalen fee aan rabbinaat. Allemaal is het dat ook bedacht natuurlijk om in stand te houden dat hele systeem van al die rabbies. En rabbi moet een rabbi produceert niets. Ja. Zo'n rabion produceert niets. Alleen maar... Kinderen. Uh kinderen. Huh? Kinder, oh, kinderen. Ze produceren kinderen, <laughs> maar voor de rest niets. <laughs> kinderen produceren ze wel, maar, maar voor rest niets. Geen productie. Dus ze moeten afgans van leven. Dus dat soort allerlei regeltjes. Ja, Oké, okay. okay? iedereen begrijpt het? Dus elke wijn mag, mag gedronken worden. Er is geen wijn meer die afgodendienst doet. Dat uh, doet men voor een afgodendienst. Het enige is dat zij zeggen, nou, die wij niet en anders niet. Waarom hadden ze zo bedacht? Ze hadden zo bedacht, ook om dezelfde redenen. Het was een tijd wanneer, het, wanneer de Goeiem nog, in vroegere tijden. Het was een tijd wanneer de Goeiem waren heidenen. Heidenen, ik bedoel echte heidenen. Dus dat zij, het was een tijd wanneer voordat het uh, Christendom kwam en alle, alle religieën. Wat was het toen? Ja, yeah, dat was net zoals so. je keek naar een film, uh, weet ik veel, Robin Hood of weet ik veel, van, van vroeger, ah, oude films dan wat hoe deden ze? Hij pakt gewoon een, weet het, een, een, in het in, in bos, een half, dus half gare of een of zelfs levend, een gazelle, weet ik veel, of een dier, en pakt een levend, levend uh, um, pot van hem, een beetje eet zo, of een half garen. Ik bedoel, wild, hè, dat is heidenen heet heiden, heidens. En al allerlei andere dingen, waarbij de Joden, de, de rabbies, die wilden een Jood de scheiden van de heidenen. Kijk, dat was natuurlijk, uh, maar in onze tijd, wat is in onze tijd, wat, heet, wat, heet, wat is het waard nu? Ja, en ja, meneer Jansen, die drinkt wel een gewone wijn, ja, die werkt ergens bij een ministerie, misschien een heid heiden. heiden ministerie, maar <laughs> die werken uh, een jaar bijvoorbeeld, ja, die werken ergens, die hebben een baan en zo netjes alles, uh, doet normaal, eet normaal uh, en andere, and een uh, and jood woont naast, die dat soort wijn niet drinkt. Komedie. Wat dat? Dus yes. Daarom uh, al dat soort dingen moet je, dat is moet voor jou dus de Torah zijn en de, de komedie van Rijs. goede komedie, goed aardig is ze willen. Het volk beschermen op die manier. Beschermen. Van wie? Beschermen van henzelf. zelf. Beschermen het volk dat het volk niet tot de redding komt. Op die manier hebben niet op die manier macht uit te oefenen. Over dat volk. Over dat het volk zit, zit vol tot, tot, tot aan zijn oren met andere problemen. Dan gaan ze op hem opleggen. Nog dat soort dingen. Die absoluut niets betekenen. Niets. Geen enkele waarde hebben ze. Alleen maar ten behoeve van die Arabisch zelf. Voor hen is het geweldig. Want als voor elke, kijk nou hoeveel stichtingen hier zijn. In Nederland. De stichting hier wat in Nederland wat kasjoet regelt. Dus allemaal gaat. Uh, waar naartoe? Niet naar de gemeente. Vergeten. Vergeten. Ja, naar een speciale stichting. En voor de rest is het niet belangrijk voor mij. Als je wist hoeveel geld daarin zit. Ja, oké, okay, maar ik zeg het jullie. En waarvoor wordt het gebruikt? Waarvoor? En arme Hollandse Joden, die weten die kunnen niet zich niet veroorloven om dat vlees te eten. Kijk, een kip bijvoorbeeld. Of een kalkoen. Gewoon kalkoen en filet. In en bij Albert Heijn een geweldig uitverkoren, de beste haasjes van kalkoen, kost misschien 10 euro. En bij de Joden koop je dan kipfilet voor 30 euro. En dat is nog bevroren. En absoluut verschrikkelijke kwaliteit. En je weet het niet wat het allemaal is. En mijn vrouw koopt het en ze zegt, is het vers of is het... Of is het bevroren? Ze zeggen natuurlijk vers, want mevrouw vraagt altijd vers. Dan zeggen ze, het is vers. Mevrouw brengt het, brengt het, brengt het in een germenineerde winkel. En zij brengt het hier thuis. En zij snijdt het af. En zij ziet het van binnen. Het is, het is, het is allemaal bevroren. En zij ze zeggen, nou het is goed. Het is wel vers. En veel van dat soort dingen omdat, nog een keer, het bestaat in Torah, die mag je niet, die moet je wel handhaven. Die moet je wel, mag je ook niet overtreden. Waarom? Die brengt, brengt jou tot samenvloeiing met Hashem. Die brengt jouw redding, die brengt jouw uh, opluchting, leven, vervulling. Maar, ja, er bestaan ook de wetten van de rabbis. Iedereen van jullie mag het mag het negeren en doe liever negeren dan jezelf schikken aan die, aan die dingen van die rabbis, want die leveren op je request, request niets. Zelfs brengen jou in verwarring en helpen jou absoluut niet. Dat is de waarheid dat ik vertel. Ik ga niet naar buiten dat hen vertellen, want zij weten dat we ze spelen comédie met elkaar en wat kan ik, wat kan ik dan en dat vertellen we daarom. Je ziet mij dan. Je handen niet was. En ik was het niet. Goed opletten. dit dingen. Vele dingen doe ik niet. Zoals ik deed vroeger. Wat ik deed. Als zij doen. Maar nu pas. Voel ik dat ik de Torah naleef. De echte Torah. Dat was merkwaardig interessant, was het ook zo, ik had het op de tv gezien vandaag, de, het een paar woorden was het optreden van, was een, uh, van Dalai Lama, ja, van Tibet. Ja. Tibet, van de Dalai Lama, hij had iets, een, een, een speech gehouden voor de Verenigde Naties, ja, of zo. Ja, ja, voor de Europa, ja. in de Europese Unie. Ja, in de Europese Unie, hij ja, kwam daar en hij had iets gesproken over de autonomie voor uh, uh, Tibet ofzo. So. En dan hadden ze gewoon een fragmentje laten zien. Ik weet niet of het alles wat hij had gezegd. En hij zegt, hij keek naar de zaal en hij zegt tegen de zaal die Dalai Lama. Uh, hij zegt tegen de, de publiek, daar de grote zaal was vol met mensen. En hij zegt tegen de publiek, die mensen die daar zitten. Uh, iemand, vast iemand vandaag? Is iemand vandaag aan het vasten? En dan mensen dan steken een vinger op. Ik ik ik ik zit dus vast in En hij kijkt naar die. Oh erg goed erg goed erg goed goed goed goed goed goed. Hij zegt en dan zegt hij dan. En ik begin en ik vast begin vasten na het ontbijt. Ik vast na het ontbijt. Niet het begin gewoon. Ik vast na het ontbijt. En ging weg. Grijp je? Dat? Ik vast na het ontbijt. Graag. Van verder had hij niets gezegd jullie pasten dat jullie doen dat wat jullie leiders allemaal jullie dan komedies spelen met jullie jullie leiders eten alles wat ze willen de rabbies ik zou mij niet verbazen als zij op een op een jomkje een lekker varkenshaasje of een varkenslapje braden dan op een dag van Jom -Kibur. Ik zou me niet verbazen. Rappen? Want zij spelen een komedie met het volk. Absolute komedie. En zelfs als ze dat niet doen, ze doen het niet alleen, doen het alleen juist om, op, alleen op de manier dat, dat uh, om, op dat in dat niveau, en op dat, in dat, in de kring wat zij hebben opgebouwd, zo'n rabbinerij, rabbinerij, rabbinerij, rabbinerij, ja, ja. rabbinerij noem ik het, ja, rabbinerij. En om binnen de rabbinerij te blijven, en dat is wat zij handhaven. En zij trouwen hun kinderen met elkaar, de ene rabbi, die geeft een, zijn dochter aan de andere rabbi, and en ze menen dat dit status is. Er is niets verschrikkelijks dan dat rabbinerij omdat bij hen, in hen kring, binnen te komen. Er bestaat niets walgelijks dan dat. En ik weet wat ik zeg. Ik had geen Rabbi hier gevonden. Niet hier over de hele wereld. Van die rabbis bedoel ik, van die rabbinica Die zich die, die houden niet aan de wetten van het Torah. Maar aan de, hun bedenk, bedenksels. Dingen die de mens... Alleen maar paarden spelen, die de mens, uh, hoe, uh, die de mens uh, verstikken. Die de mens niet tot de schepper laten komen. Het is verschrikkelijk. Het is, is rekening op sipieren, die, die de mens in de gevangenis uh, houden, om en laten de mens niet vrij buiten de gevangenis uitkomen. Beulen en sipieren. Zo is het ook zij die schijnbaar naar buiten, schijnheilig, doen, doen alsof zij de hoeders van het volk zijn. We gaan verder met de zoger. Uh, de pagina Koufkaf Git 128. Ha-Sulam, de rechterkolom. De rechterkolom, de, re de regel drie. Wij in hoe... Dus, hoe komt dat zo'n zo discrepantie, ja? Dus dat, dat aan de ene kant zegt hij dan, dat de, zij ontkennen de schepper, rebelleren tegen de schepper, en dat de profeet zegt dat zij zullen opgeschreven worden in de book, in het boek van, van de schepper dat voor de schepper ligt het boek dat bestemd is voor degene die de, de schepper vrezen enzovoort so hoe kan dat? die twee drie, vainyangu kilaet kets kasherit galefi razivuga gadol de atik yomin basot raf poalim פ' ומי капcies יתגלה אור גדול בехולא ולמוד זה שארידאי זה יאשוע כל בסאר בiczuvאשלי מami אגва זהי ו'ינו דא מ'שיגודו' חзал ש'הazzoה לiczuvא Ach zidonot hawa nasim lo kishiyot veze sheamar hanavi al eilure shay shamru venidabru beinehem tin khiruv vgiduf. lomar shaf avud elokim uma elef betsa ki shamru Kijk wat hij zegt ons. Dat is een geweldige ding. Geweldig inzicht als je ziet wat hij ons vertelt over wat de Gmartikun is, wat zal zijn. En dat, waarom is het belangrijk? Dat is niet daar, toen, later zal zijn. Maar dat is iets wat wij moeten beleven, de toestand van Gmartikun, mini Gmartikun, in elke toestand van ons. In elke toestand hebben we, hebben we te maken met de toestand van Gmartikun. Al is het maar een vonkje. een, een flitsje. En kijk nou wat de eigenschap is van de Gmartikun. Drie wijnjanhu en het gaat erom. Kila et kets, dat in de tijd van het einde, wanneer het einde komt, dus de Gmartikun. En zo ook in de onze bijzondere toestand, ook moet het ook uh, een moment zijn, dan elke toestand hebben we het moment wanneer het einde van de toestand komt. Begin en einde. Kasherit galea, azivuga, kasherit galea, azivuga, gadol Dus wanneer het einde komt. Wanneer de de grote zivuga. Dus deze overkoepelende grote zivuga van de atik Jomen. Tot een zal komen. Basot in het geheim van Raf Poalim. Hij die groot van daden is. Vijf. Ome en die verzamelt, lid Galileo, let op, zal het licht onthuld worden in alle werelden. En zo so ook in de mens. In elke toestand moet het moment komen waarbij de hele, alle werelden zijn in jou. Dan moet het moment zijn in elke toestand waarbij het licht voel je in alle werelden in jou. Dus alles jij bent gevuld dan met lichten. In het li met licht. Elke celetje moet voelen de schepper. Zes. scharidei ze, dat daardoor, yashu, kol, basar, bit, shouvas, limabiahava. Dat daardoor zal elke vlees, betekent elke vlees, mens en dier, alles, betekent natuurlijk de, de mens. Dat alles, elke vlees zal inkeer doen, tot de schepper. Met een. Um, inkeer die. Volmaakte inkeer is miawa uit liefde. Let niet uit angst, maar uit liefde. Geweldige dingen die wij ook leren voor onze elke bijzondere toestand. Dus in elke mijn toestand moet ik ook weten te komen tot, de, in, tot in de inkeer. En waar is de inkeer? Inkeer is te komen tot de ketter. Ja of niet? Tot de, ket tot de ketter, de kliketer, dat is de inker Dat moet ik komen dan met liefde. Dat is wat de, het kenmerk van de hoe zal het zijn in de Gmartiku. Dat alle vlees zal terugkeren tot de schepper uh, in, het, in de volmaakte, in de volmaakte, in de volmaaktheid uit liefde. Dus niet uit angst, maar uit liefde. Niet uit vrees, maar uit liefde zeven. Nu vind daar in dit bekend, Moshe kaat Moshe amru Chazal wat de Torah hierden had gezegd in het traktaat Yoma. Zie, in het traktaat van Talmud. Alleen zweet niet guze Talmud leer, "She'aso -oh khelet shuvah me'ahava" latoop. Daar geschreven staat. Dat hij die eh uh, Acht, ze do not na Simlok is gejod. Let op. Zijn opzettelijke zonden, zijn verweer, wordt bij hem, wordt, zal bij hem worden tot verdienste. Zie dat? dat Wie komt dan in, inkeer uit, tot inkeer uit liefde, dat zelfs wat hij tegen had gesproken tegen had gewerkt, tegen Hashem, dat dat wordt hem, voor hem ge, die, die tegenwerkingen die zullen dan omgezet worden daardoor zijn liefde in verdiensten. Dat is geweldig. Dus juist, juist tegenovergestelde dingen die uh, zullen omgezet worden, worden hem dus als verdiensten aangerekend. We zijn Shamar Hanavi en dat is wat de profeet Malachi zegt, de regel 9. Al-Eywar Ishayim, Shamro spreekt, zegt over deze boosdoners, die zeiden, wanneer dat broer bijnehem, wat zij zeiden, herinner je je nog, wanneer dat broer bijnehem en zij spraken onder elkaar, chiroof, de regel regeltiem. Scherpe beledigingen, we en godslastering. Lomar zeggende, shava woed elokim, te, te vergijf is dat werk van elokim, dat werk wat wij doen, wat wij hebben zo veel gedaan. Oma betza elf, en wat is het nut daarvan? Kishamarnu, en wat is het nut van het feit dat wij hebben zijn uh, mitzvot, zijn opdrachten of zijn uh, voorschriften hebben uh, nageleefd. Dubbele punt. Dus het was Gods lastering natuurlijk. En dat hij zegt, juist in verband met deze, dat zij zullen dat zo geweldig beloond zullen als het ware worden. Asher, bayom Agador, elf na de punt, dat dat op de grote dag, de regel 12, de Gmaratikun, van de Gmaratikun, schiet or, schelt shumamia wale, wat ik kenmerk daarvan, dat op die dag zal de inkeer onthuld worden, de inkeer uit liefde. Dus elke vlees zal dan tot inkeer komen uit liefde. En niet uit angst. En nee, gammes donod, dat eluzie hier dan ook deze uh, obsett, dat deze opzettelijke zonde of dit, deze opzettelijke rebellie sche een oot garoen hem, dat er, no, dat er geen ergere is dan deze. 14. Het hafgoe gammel is gejoerd. Zullen om, of zullen uh, omdraaien, zullen omgedraaid worden, uh, getransformeerd worden, eveneens tot de verdiensten. Veiha shvu elu, vijftien had we en zij die, die dat zeggen, die dat hebben gezegd, zullen geacht worden, beschouwd worden, -shem, als zij die Hashem vrezen. Kijk, kijk wat de Gmartikun is. De toestand van Gmartikun is. Dat, en dat is niet alleen dat zal zijn wanneer de algemene Gmartikun zal zijn. algemene eind uiteindelijke correctie zal zijn. Maar dat moet je dat zien wat we hebben geleerd. Niets bestaat in het algemene, wat niet bestaat in het bijzondere. In elek, elke dag, ik heb het bijvoorbeeld, elke dag ervaar dat. Door werken daaraan natuurlijk. Door er zijn momenten waarbij ik dat wel en steeds, steeds zo uh, wisselend natuurlijk. Want het is, is nog niet rond. Het ja, is, is in het algemeen nog niet rond. Maar wanneer jij werkt, in, in elke toestand, moet wel een momentje zijn dat jij komt tot, de, tot deze momentele mini martikon. En dan bete dat betekent dat ook op dat moment jouw opzettelijke, of onopzettelijke rebellie, wordt omgezet door jouw inkeer uit liefde, wordt omgezet in verdiensten. En dat voel je dat. Op dat moment voel je dat jij Schapper is er. Ik voel op dat moment sereniteit. Ik voel een. Ik voel met hem een op dat moment. Het is een kwestie van ervaring. Nog een keer, Kabbalah Kabbala is ervaring. Wat wij moeten doen is ervaren naar Shem. Voelen naar Shem. Yeshua ook moet je voelen. Niet iets vergeestelijk. Zoals men dat doet. Maar we moeten we dat voelen. En dat is iets wat je persoonlijk moet jij doen. En daarom ga ik het niet met allerlei liederen We kunnen mooie liederen zingen omhelzen elkaar. Weet ik veel, drinken samen en zo. Dat is, is het juist verre van. Iedereen moet zelf in zijn eentje weten deze verbondenheid te maken. En dat Martico, deze Martico. Koen meerdere malen per dag, ik doe het bijvoorbeeld per dag, zo'n flitje in elke toestand heb ik een paar flitjes, en zo'n flitje is voldoende want zo'n flitje, dat ontlaat jij je absoluut en dan weer andere dingen, je moet... wij zijn hier gezet, niet om alleen maar in de marticoon als het ware te blijven wij zijn hier op aarde gezet om te werken, om te werken, Laat zot. ja, la We ze de schepping is gemaakt om laat zot om te doen en niet, en niet uh, uh, overpijnzen en mediteren. Dat moeten we ook wel inwerken. Maar wel werken aan onze... aan onze... aan de ego, aan de, aan de eigen liefde. Die moeten we steeds uh, omhoog brengen. Wat moeten we omhoog brengen? Wat moeten we naar Yeshua brengen, naar de ketter? Die scherfjes van eigen liefde. Duidelijk. Wat, is dan, wat moeten we corrigeren? Wat moeten waarmee we, waarmee moeten we doen? Wat we doen? Waarom moeten we dingen uh, verdunnen, onze aviot? We moeten brengen dingen van de klipot, we moeten brengen naar de ketter, naar de klikketter. Daar komt de zuivering, et cetera. Op die manier, zo weer van boven naar beneden, weer naar boven, naar beneden. Maar het is nooit dezelfde boven, en zo nooit dezelfde beneden. Het is altijd, het is uh, de weg, um, Stelt u verder Dichter bij de martico. Vijftien na de punt. Waarheen nu? Bij de martico on zesti. Kmoze ma ziek aan Amara scheem twa oud. Zijfentien de Ose zgula vegomer. Waarheen nu? 18. Gmar atikun 15. We nu, en dat wil zeggen, Bagmar Hatikoen in de Gmar atikun. Dat zal het zijn. Wanneer zal het zijn? In de Gmar atikun. En goed oplet altijd bijzondere martikun Let altijd over de bijzondere. In elke doersan heb ook ook Martikoen. Kmoshe masik Hanavi, zoals concludeert de uh, profeet. En zegt dit dat Veha Yuli, of beëindigt dit vers. Veha Yuli, Amar Hashem, en ze zullen van mij zijn. Ze zullen mij zijn, van mij zijn, zegt Hashem, ze zegt Hashem van Lechers. 17. Le Yom, op een dag, voor een dag, Ashera Gula, vanir ik zal een wonderlijke daad zal doen, we De hainu dat wil zeggen, b'ayom gmar op de dag van de gmar Tikkun. En, nog een keer, dat is de dag, bestaat de dag van de gmar tikun in het algemeen, de dag die alleen maar Hashem weet, wanneer dat komt, en geen niemand anders, geen profeet en kon het weten. Maar er bestaat ook nog gemarticum, nog een keer in elke toestand, die wij beleven, mini -gemarticum. en er bestaat nog een gemarticum, individuele gemarticum, waarbij in een, in, een, in een bepaalde incarnatie, de mens wordt zijn gemarticum waardig, absolute gemarticum, van die ziel, van deze desbetreffende persoon. Deed? We wij spreken van drie vormen van Gmartikoen. Het algemene Gmartikoen, de algemene De individuele de volledige individuele Gmartikoen. Na al zijn correcties. En er bestaat nog Gmartikoen van individuele Gmartikoen van een moment, van een bepaalde toestand. En alle drie zitten eigenlijk verweven met elkaar. En nog even, nog paar woorden over dat geloof. Dat um, krachtige daden, goed, goed weten. Krachtige daden, krachtig, wat zijn krachtige daden? Krachtige daden zijn de daden die opbouwend zijn. Die blijven altijd leven, die de mens in de mens bleven leven, die voort, voortleven. We hebben leven en voortleven, ja, voortleven. Dat zijn de krachtige daden. Krachtige daden kunnen gebeuren aan jou alleen door het geloof. Door het geloof boven het verstand. Niet onder het verstand, maar boven het verstand. Alleen als je gaat boven het verstand dan word je genezen, word je opgebouwd. Dus steeds boven het verstand, als je voelt dat jij iets of iemand beledigt, of iemand heeft jou beledigd en jij beledigd wordt, dat is al een teken dat jij geen geloof heeft, klein geloof heeft. Doe er niet toe. Dan moet je weer bovenop komen. Bovenop komen. Dus iemand jou beledigt, niet beledigd worden. Dat is een keiharde iets wat ik van jullie vraag. Want ik vraag het ook van mezelf. Op mij lukt het niet altijd, verre van. Maar dat jij beledigd wordt, dat betekent... Dat betekent niet alleen van buiten. Dat betekent dat jouw de citra agra in de eerste instantie jou beledigt. Als iemand van buiten jou beledigt, is het is peanuts. Als de citra agra jou gaat beledigen van binnen. Oh, dat is pas belediging. <laughs> en dat ik straks dus thuis goed doornemen dat wat ik had gezegd over die paar pagina's over die uitgewerkte pagina's over dat deze mitzwa, de voorschrift, het voorschrift van Yeshua, van als men jou slaat op je rechterwang, keer ook de linkerwang. Goed doornemen, dat is de basis van de redding aan de mens. Goed dat nog een keer doornemen, wat ik daar geschreven had. Alleen dan, door jouw geloof, kreeg je de krachtige daden bij jou komen jouw wilskracht, op welke manier jouw wilskracht gaat toenemen en dan zal ik groeien, keihard groeien maar op de manier dat het niet jij bent die dan gaat uitmaken oh, ik, mijn kracht maar jij moet het laten in jou dat bewerkstelligen niet jijzelf en, dat is, en het voor, de voorwaarde daarvan is hoe? Wat moet je met je hart doen? Je hart niet te verharden. Altijd opletten dat met, aan de ene kant dan de wilskracht door jouw geloof moet groeien, steeds toenemen. Maar het is geen overtuiging moet zijn, want overtuiging betekent dat jij jezelf gezegd had, nou dat is de waarheid. En dan begrijp je, jij gaat overtuiging hebben. Nee, dat moet levende levendig, levend geloof moet het zijn, en geen overtuiging. Overtuiging is religie. ik geloof in Jezus, zo klaar ik geloof in Moshe. Overtuiging, Het moet geen overtuiging zijn. Overtuiging betekent hechten jezelf aan een of een andere idee. Je moet niet hechten jezelf aan niets. Je moet weten dat jij vijf kilim heeft. En de vijfde kilim, de bovenste, de trop, de top, de, de kroon, is de klie, Yeshua. En als ik daar naartoe beroep op doe, en altijd heb je beroep, kan je beroep op doen, dan kom je tot de ketter. Dat is de kracht die jij kan opbrengen. En als resonans op jouw kracht, jij kan deze kracht, wilt kracht opbrengen, dan krijg je van boven de krachtige daad die op jou zal overgegoten zal worden van boven. En dat zal je voelen in jezelf. Al die prikkeltjes van het zachte licht. Als water in de woestijn komt het op jouw lichaam en je voelt het van binnen, dat soort dingen. Maar dan, het is dan, de, het, de voorwaarde daarvan is, je hart niet te verharden. Goed horen wat ik zeg. Of jouw hart is meer chassadim, van gesedt, of jouw, of jouw niveau, of jouw bodem, herinner je nog over het bodem? Of jouw bodem is, uh, hoe zeg ik dat? Holle, ja, hole bodem is naar beneden, dus met een als duikje. Of, jou, uh, of jouw bodem is een hollig naar boven, dus boven de middelste, ja. Dus meer groot heb je, doet er absoluut niet toe in zaken van niet verharden van je hart en dat heeft mijn volk wel gedaan alleen zij hadden hun hart verhaard voor de schepper en in plaats daarvan hadden ze aangenomen de wetjes al die onnozele niet helpende wetjes van Rabis in plaats van de Torah die levensbron is en, en hun hart aan ze ver, ver, ver, verhard. In plaats daarvan goed opletten, jouw hart niet verharden. Wanneer je die krachten doet van jezelf naar boven, moet je het doen op de manier dat je ha hart niet verhaart. Jouw hart moet kloppen en levend mechanisme blijven van binnen. En niet verharden jezelf door een bepaalde stelling of overtuiging.